Nou mensen, wat een voorrecht dat ik als Rotterdammer in jullie midden mag zijn. Dat ik nog leef, hè? Nou, we doen het niet slecht, toch? Goed, het is inderdaad waar. Ik ben al een tijdje bezig op intercultureel vlak. Ik begon 22 jaar geleden toen ik fris van de universiteit afkwam. ...om onder asielzoekers te werken. Nou, dat was een hele goeie om vanuit die Ivore toren van de academische wereld... ...zo wam, wow, de AZC's in te gaan. Dat heb ik vijf jaar gedaan. Ik ben ook nog vijf jaar bezig geweest in Rotterdam. En toen begon er iets te bewegen. En um, nou, het is gewoon heel mooi om te zien dat er uh, overal... ...fakkels zijn gaan branden in heel Nederland. Fakkels van mensen die het vuur van Jezus hebben gepakt... ...en die er nu mee zijn gaan rennen en die het ook weer doorgeven aan anderen... En ik vind het ook ontzettend leuk dat wij dat samen als uh, gezin kunnen doen. Ik herinner me altijd weer, op zo'n moment als ik jullie voor je dat mijn uh, zoontje, die was toen vier jaar oud, de jongste, die kwam naar me toe en we waren bij een ontmoeting met allerlei Chinezen. En uh, die, die keek om zich heen en die vond dat Chinezen eten heerlijk. En die komt doorheen naar me toe en die zegt, pap, ik heb een vraag. Ik zeg, ja Josje, wat is er aan de hand? Hij zegt, pap, hoe oud moet je eigenlijk zijn om een Chinees te kunnen worden? GELACH nou, zo leuk is het om als gezin samen intercultureel te werken. Want dan, dan voel je iets van de, van de veelkleurigheid, van de pracht die je hebt als je een gevarieerde, gevarieerde gemeenschap bent, zoals hier Oase ook is. Nou mensen, um, ja, als we hier zo bij elkaar zijn vandaag, dan zijn we hier met mensen die ja, zouden zichzelf volgeling van Jezus noemen en andere mensen zijn op weg om te ontdekken wat dat betekent. En je komt hier misschien gewoon eens een keertje kijken. Maar um, ik moet dan denken aan wat ik een tijdje terug... iemand in Rotterdam hoorde zeggen, die zei tegen me... ja, als ik een volgeling van Jezus word... moet ik dan uh, stoppen met uh, seks hebben met al die vrouwen? Had hij geen zin in? Word ik, dan een heilig, word ik dan een heilig boontje, was zijn vraag. Moet ik dan heel veel later gaan... Um, ik heb er eigenlijk, toen ik met hem doorpraatte, zei hij, ik heb er eigenlijk helemaal geen zin in. Een volgeling van Jezus worden, dingen waar ik nu van hou opgeven, dingen gaan doen die ik helemaal niet leuk vind, kom nou toch. Je ziet me toch zeker wel als uh, volwassen aan. Nou, wat natuurlijk heel erg duidelijk is, is dat de grondlegger van het christelijk geloof, Jezus zelf, heeft gezegd van, wat absoluut niet mijn bedoeling is, dat je een religieuze gast wordt. En hij had daar een nogal sterke metafoor bij. Hij zei, dan ben je aan de buitenkant als een witgepleisterd graf en van binnen door met, eh, vol met dorre botten. Hij zegt, en dat is niet de bedoeling van een volgeling van Jezus zijn. Dat je aan de buitenkant je gedrag aanpast en probeert te doen wat God dan zogenaamd van je vraagt. Maar van binnen blijft het leeg en krachteloos. Nou, vandaag wil ik met jullie nadenken over een thema wat daar alles mee te maken heeft. En dat thema heet kracht van omhoog. Kracht van omhoog. En ik ga jullie vandaag een boodschap meegeven die is eigenlijk te mooi om waar te zijn. Te mooi om waar te zijn. En uit ervaring weet ik dat sommige mensen dan al bijna, bij zo'n term, kracht van omhoog de neiging hebben om af te haken. En er zijn altijd mensen die zeggen, ik ben niet zo'n charismatisch type, met, met al dat kracht en zo, daar heb ik niet zoveel mee. Maar tegelijk weet je misschien best in je hart wel, zeker als je uh, wel eens wat met de Bijbel bent bezig geweest, daar zie je toch een heleboel kracht in tevoorschijn komen. Kracht in het leven van Jezus en ook kracht in zijn volgelingen, kracht in zijn kerk. Dus... Je kunt er niet omheen dat de Bijbel daar vol mee staat. En misschien heb je het zelf ook wel ervaren. En als je het niet ervaren hebt, dan ken je misschien wel mensen, ook hier bij Oase, waar je naar kijkt en zegt: Die persoon. Weet je, die heeft zoveel liefde, daar gaat gewoon iets van uit. Die persoon heeft een kracht, die zou ik eigenlijk ook wel willen hebben. Nou, we zijn nu tussen hemelvaart en Pinkster in. Um, afgelopen donderdag met hemelvaartsfeest gevierd en komende zondag Pinksteren, idee, nou weet je, laten we daar dan samen met elkaar eens mooi op doorgaan. Want wat deed Jezus eigenlijk in die 40 dagen nadat hij was opgestaan uit de dood en voordat hij met hemelvaart terugging naar zijn Vader? Nou, ik lees het met jullie uit Lucas 24 vanaf vers 36. Als je wil, kun je nog een Bijbel pakken daar achteraan vandaan en eh, dan gaan we daar op door. En terwijl ze nog aan het vertellen waren, mensen die zeiden dat Jezus als een levende aan hen verschenen was, kwam Jezus zelf in hun midden staan. Dus Lucas 24, 36. En hij zei: Vrede zijn met jullie. Verbijsterd en door angst overmand, meenden ze een geestverschijning te zien. Maar hij zei tegen hen: Waarom zijn jullie zo ontzet en waarom zijn jullie ten prooi aan twijfel? Kijk naar mijn handen en voeten, ik ben het zelf. Raak me aan en kijk goed. Want een geest heeft geen vlees en benen, zoals jullie zien dat ik heb. En daarna toonde hij hun zijn handen doorboord en zijn voeten doorboord van de zwijkers. En omdat ze het van vreugde nog niet konden geloven, ze hadden ook zoiets van dit is te mooi om waar te zijn, en stom verbaasd waren vroeg hij hun, hebben jullie hier iets te eten? Ze gaven hem een stuk geroosterde vis. En hij nam het aan en at het voor hun ogen op. Dat moet echt zo'n bizarre ervaring voor hen zijn geweest. Om Jezus, die uit de dood is opgestaan, voor, hen, voor hun ogen vis te zien eten. En, en Jezus zei tegen hen, toen ik nog bij jullie was, heb ik tegen jullie gezegd... dat alles wat in de wet van Mozes, bij de profeten en in de psalmen over mij geschreven staat... In vervulling moest gaan. En daarop maakte hij hun verstand ontvankelijk voor het begrijpen van de schriften. Voor het begrijpen van de Bijbel. En hij zei tegen hen, er staat geschreven, voorspeld, in het eerste stuk van de Bijbel, Oude Testament, dat de Messias zal lijden en sterven, maar dat hij op de derde dag zal opstaan uit de dood. En dat in zijn naam alle volken opgeroepen zullen worden om tot inkeer te komen. Opdat hun zonden worden vergeven. Jullie zullen hiervan getuigenis afleggen, te beginnen in Jeruzalem. En ik zal ervoor zorgen dat de belofte van mijn vader aan jullie wordt ingelost. Blijf in de stad totdat jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed. Nou, um, die tekst heb ik voor jullie gewoon nog eens even helemaal opnieuw um, beetgepakt. En in een net iets andere vertaling hier. Neergezet. Want Jezus zegt als het ware, vlak voordat hij terug gaat naar zijn vader: Dit. Um, als jullie een volgeling van Jezus zijn, um, als jullie nu verder willen gaan, nu ik afscheid van jullie ga nemen, is er iets wat jullie nog heel hard nodig hebben. Jullie hebben genoten, zegt hij, van, tegen die, die elf die daar aanwezig waren, jullie hebben genoten van mijn aanwezigheid, jullie hebben gezien hoe ik. Hoe ik zieke mensen beter maakte, hoe ik doden heb opgewekt. En jullie hebben het zelf gedaan. Nou, je zou zeggen, als iemand gekwalificeerd is om met de kracht van God aan de slag te gaan, dan zijn het deze elf. En toch zegt Jezus, wacht. Wacht, er is nog iets heel belangrijks wat ik aan jullie mee ga geven. En zonder dat gaat het hem niet worden. En dat zegt hij vandaag ook tegen ons. Als jij een volgeling van Jezus wil zijn, als jij vandaag de dag in een maatschappij, die daar over het algemeen, ik neem ook aan in Amsterdam, niet massaal voor staat te applaudisseren, dan heb je iets, dan heb je iemand nodig, die jou empowert, die jou toerust, die jou de kracht geeft, want het gaat je op eigen kracht niet lukken, hoe sterk je ook bent. Zonder die krachtbron, Wordt je christelijke leven een last, een vracht, een, een gewicht op je schouder. Het wordt droog, het wordt saai. Als je niet oppast, wordt het, wordt het hypocriet. Een droge boel, een beklemmend geheel. En laat heel eerlijk zijn. Als je in Nederland van vandaag om je heen kijkt, zijn er heel veel christenen... die ergens zonder die krachtbron van binnen uh, een volgeling van God zijn geworden en... Ik zou bijna zeggen, we zitten vandaag met de gebakken peren. Want heel veel mensen, en ik begrijp ze heel goed zeggen, daar nou, hoef, hoef ik helemaal niets mee te maken hebben. Daar word ik niet jaloers op. Daar zit geen smaak aan. En, en de vraag is natuurlijk, hoe kan je je wandel met God beginnen naar nou, misschien een beetje zoals dit plaatje. Dat was een week of vijf geleden met Pasen, in de Maas natuurlijk, in Rotterdam. Een, een doopfeest waar deze Iraanse vrouw samen met nog vier andere mensen een kracht gevonden lijkt te hebben. Je ziet die, die, die vreugde explosie op haar gezicht. Je ziet dat ze vol enthousiasme begint aan een nieuwe start. Een nieuw leven. Een nieuwe wereld met God. En um, als je nog eens goed kijkt naar dit vers... Um, ik lees hem nog een keer voor van, ik ben de benodigde belofte aan het uitzenden van mijn vader op jullie. Maar blijven jullie in de stad Jeruzalem, totdat jullie met kracht van omhoog bekleed zullen worden. Nou, um, opnieuw, we hebben het net al gehad over kramp. En ik kan me zomaar voorstellen dat als ik uh, gewoon eens even persoonlijk gesprek met jou kon hebben, en we zouden gewoon eens doorpraten over, nou ja, hoe ervaar jij je leven met God, dat je daar dan soms best wel eens tegenaan loopt. Kramp. Maar hoe kan die kramp, waar we allemaal op de een of andere manier mee te maken hebben, hoe kan dat, hoe kan dat anders worden? Hoe kan dat vol met, met kracht worden? En het woord kracht wat hier wordt gebruikt, je hebt misschien dat wel eens eerder gehoord, dat is het, het prachtige woord dynamis. Lang voordat het dynamiet werd uitgevonden, had God het al uitgevonden. Want het dynamiet bestaat nog geen 2000 jaar. Maar het woord dynamis... Bestaat al lang en breed. En God zegt, als jij mij gaat volgen, wil ik jou van binnen de dynamiet, de kracht van God zelf geven. En weet je wat ik zo mooi vind? Het, het woord dynamis komt bij een ander woord vandaan, dat heet dynamai, en dat betekent ik kan het. En weet je wie dat zegt, ik kan het? Dat is God zelf, dat is Jezus zelf. Die zegt, ik kan het. Ik kan jou in staat stellen om voor mij te leven en mijn vak dragen te zijn. In Osdorp, in Amsterdam. Ik kan het. Dynamis. En um, je weet dat zelf, zo'n um, dynamiet. Hier heb je zo'n voorbeeld. Het kan echt, zo'n staafje kan een complete flat van zijn plek laten vallen. En het kan krachten in beweging brengen die jij alleen nooit in beweging zou kunnen brengen. Nou, um, hoe werkt dat dan? Um, in dit boek van Lucas, en Lucas was een, een arts, en was een wetenschapper, en die heeft gewoon grondig onderzocht wie is die Jezus, wat heeft hij gedaan? En toen die dat grondig onderzocht was, heeft hij dat verslag opgeschreven, en die heeft al iets gezegd over die dynamis, want wat moet ik me daarbij voorstellen? Hoe zag dat er dan uit? Bij Jezus. Nou, bijvoorbeeld, toen die begon met zijn werk, hij was dertig jaar, en de staat van Jezus geschreven, de kracht, de dynamis van de Heilige Geest was nu in Jezus. En hij ging terug naar Galilea. Of, of nog zo'n voorbeeld, toen Jezus op een dag aan het onderwijs aan het geven was en allerlei eh, fariseeën en wetgeleerden eh, onder zijn gehoor waren, eh, zeg maar de, de religieuze elite van die dag, toen staat er over Jezus geschreven, de kracht van de Heer was werkzaam in hem, was daar aanwezig, zodat hij zieken zou genezen. Dus de kracht van God was in Jezus zichtbaar, zodat hij kon bidden voor zieke mensen en en God deed wonderen. En iets verderop, en de hele menigte probeerde hem aan te raken, want er ging een kracht van hem uit, die alle genas. Hij zegt misschien, oké, okay, maar dat is Jezus, dat ben ik niet. Maar ik zeg je, het is deze dynamis, het is deze dynamiet, die Jezus voor jou heeft klaar liggen. Um, als ik naar deze uh, tekst nog eens wat dieper kijk, van uh, wacht daar in Jeruzalem, uh, totdat de belofte wordt ingelost, totdat jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed. bekleed. En dat heeft te maken met een prachtig verhaal uit het eerste stuk van de Bijbel. Want daar was een jonge man en die jonge man werd door God opgezocht, omdat God door deze jonge man, Gideon heette, die iets, prachtig, iets prachtigs en iets krachtigs wilde doen. En toen God naar de jonge man toe kwam en zijn plan vertelde en hoe die van plan was hem te gaan gebruiken, was dit wat de jonge man zei: "Luister, Heer, ik kom uit de stam van Manasse, uit de familie die de armste familie is. Nou, dat is een schande in die tijd en dan ben ik nog eens de jongste van de familie. Kortom, ik ben de slechtste kandidaat die u kan gebruiken." En God geeft niet zomaar op en die zegt tegen deze Gideon: "Ga op weg in deze kracht van mij. Daar heb je het woord kracht. En dan, en dan verderop, Richter 6, vers 34, daar kan je het nalezen. Daar staat, en toen bekleedde de geest van de Heer Gideon. Bekleed. Zie je het woord terugkomen. Zoals jij de belofte krijgt van Jezus dat je met zijn dynamis bekleed wordt, werd deze Gideon in zijn eentje lang voordat hij kon dromen dat er een dag zou komen dat iedereen die kracht zou kunnen krijgen, werd hij bekleed met de geest van de Heer. Dus het was niet Gideon die zeg maar, de kracht van God kreeg en toen iets ging doen, maar het was God als ware die, die Gideon zelf beetpakte. En als een, eh, soms heb je dat, als je, nou, hier zie je dat stel dat gaat binnenkort trouwen. En ik weet ik, ik zelf een beetje uit ervaring, eh, wat het is, dat heeft mijn vrouw me verteld, wat het is om in zo'n bruidjurk gehesen te worden, dan word je helemaal bekleed, omkleed met zo'n trouwjurk. Nou, hoe zou het voor jou voelen, denk je, als jij helemaal bekleed zou worden, omkleed zou worden met de dynamis, met de geest van de Heer. En de geest van de Heer kan, zeg maar, met jou lezen en schrijven. En doen wat hij maar wil. Hoe lijkt je dat? Lijkt je dat wat? Ik vind het wel goed klinken, eigenlijk. En je denkt misschien, ja dat heb ik ooit wel een keer gehad, een moment, een ervaring, of dat heeft Jezus toen eenmalig gedaan met pinksteren. Ja, dat zeg je nu wel. Maar weet je wat ik zo mooi vind, als je deze, deze teksten bijpakt, dat Jezus dan zegt, letterlijk, ik ben die benodigde belofte aan het uitzenden van mijn vader op jullie. Als waar, het het gebeurt wel een keer eenmalig. En je kunt dat noemen zoals je wilt, sommige mensen noemen dat, dat je dan gedoopt wordt met de Heilige Geest. Anderen zeggen, dan ontvang je zijn kracht, je krijgt kracht. Het maakt mij niet uit hoe je het noemt. Maar wat ik wel heel mooi vind, is dat Jezus, die nu zit aan de rechterhand van zijn vader, zegt, ik ben voortdurend bezig om jullie de belofte van mijn vader te geven, en jullie die dynamis, steeds opnieuw, elke keer als je hem nodig hebt, om je daarmee te bekrachtigen. Ik zei het toch, dat het te mooi was om waar te zijn. Als dit, beste mensen, als dit het goede nieuws is, dat Jezus aan de rechterhand van zijn vader zit om jou deze dynamie te geven. Wat heb je dan nog nodig? Wat je niet zomaar bij hem ontvangen kan. Weet je, ik ga jullie daar eens wat van laten zien. Want het gebeurde een jaar of ja, bijna twintig geleden, dat ergens hoog in uh, Amerika, de... Dat was een, uh, een stam, de Inuit, als ik het goed uitspreek. En de Inuit, uh, die hoorden het evangelie. Ze waren in enorme problemen in hun geïsoleerde dorpsgemeenschap daar. Met, met grote problemen met alcohol en drugs en zelfmoord. En er waren daar een groepje mensen die zeiden, we hebben, dit gaat zo niet langer goed in onze gemeenschap. We hebben kracht nodig. Kracht van God. Nou, en kijk zelf wat er toen gebeurde. Het zou be over een half wereld away. February 28th, 1999. It happened in the middle of winter, February 28 1999. Believers had gathered for a week of revival meetings at the Anglican Church. Hungry for God and troubled by new reports of community drug use, they decided to add a special Sunday afternoon youth service. Among those leading the meeting were Pastor Moses Kayak and his ministerial colleagues Joshua and James Ariak. All great-grandsons of the original lightkeeper, Anguatizawak. An invitation was offered for youth who felt they wanted to come closer to God. Worship leader Louis Ariac was praying over the youth that had gathered around the altar. I felt so close to God, and he kept giving me this verse that says, "Blessed are the pure in heart, for they will see God." Something. S started to happen that uh, was out of our control this uh, noise started coming yeah it started softly like you can barely hear it a dual cassette deck used to record the service was still running off the soundboard right away I wanted to stop but it kept getting louder and, and I started to notice that people were kind of getting a little nervous was so strong, so strong. It was so loud that everything started to shake. Fire, Fire went right through me. Sounded like a jet. Things started to shake. I started to shake. I told myself, there's no jets in Pandenoid. hallelujah Fire! Fire! Fire! Eighteen months after this extraordinary visitation, it was evident the moment still had power. Every time I thought about it, I, I was greatly humbled. Uh, thinking. That, uh, the God can visit us. Ik was zo geraakt dat de Almachtige God, de Heilige God, op zo'n manier tussen ons mensen kan komen om te werken en zijn kracht soms heel letterlijk, zoals in dit geval, te laten voelen, te laten ervaren, te laten horen met, met de oren van Letterlijk, van hun eigen hoofd, van die, van die geweldige wind die daar door dat gebouw heen ging. Zo'n ongebruikelijke manifestatie van de kracht van God. En weet je, bij de een gebeurt het heel rustig. Ik zat zelf de afgelopen dagen in een duimpan in Ameland met mijn Bijbel op schoot. En dat was voor mij zo'n moment om die kracht van God weer heel nadrukkelijk te ontvangen en, en door me heen te laten stromen. Maar het kan soms ook zo, zo heftig gaan zoals je hier in dit verhaal hebt gehoord. Maar het maakt niet uit hoe het tot je komt. Jezus is verhoogd aan de rechterhand van God. Om het aan iedereen te geven die er hongerig genoeg voor is. Die er verlangend genoeg naar is. En weet jullie lieve mensen, wat ik dan zo mooi vind... Um, Lucas heeft twee boeken geschreven. Het eerste was het verhaal van het leven van Jezus en het tweede was eigenlijk, wat heeft Jezus gedaan toen hij terugging naar zijn vader? Wat heeft hij achter de schermen gedaan toen hij doorging met zijn werk? En dat is het boek Handelingen. En sommige mensen zeggen, dat zou je ook wel het boek Handelingen van Jezus of Handelingen van de Heilige Geest kunnen noemen. En, en als dat boek dan begint, dan komt gelijk aan het begin dat vers alweer terug, wat je net hebt gehoord. Dat, dat, dat ze moeten blijven wachten in Jeruzalem voor die kracht van omhoog. En dat vers gaat zo. Um, en ik lees het eventjes voor opnieuw in de vertaling die ik eventjes uh, vandaag hier zo bij jullie wil neerleggen. Jullie zullen ontvangen of actief beslag leggen op wat je beloofd is. Nu de heilige geest op je gekomen is. En jullie zullen voor mij ooggetuigen zijn. Ooggetuigen. In Jeruzalem en in heel Judea en Samaria en tot aan de, uitersten, de uiterste einden van de aarde. Die dynamis dus, die kan je ontvangen. Maar voordat je denkt bij ontvangen dat je in een uh, strandstoel ligt. En uh, nou, ik denk dat de Heilige Geest dan ook over je kan komen hoor, daar niet van. Maar dat is niet per se wat hier wordt bedoeld. Het, het woord ontvangen, wat je hier leest staat dat je, in, in het Engels staat, you actively lay hold off. Je, je, je, je, je doet actief een beroep op, je legt beslag op dat wat jou is toegezegd. Met andere woorden, je hebt de postcode lotterij gewonnen, um, maar je moet dan zelf wel in beweging komen om in ontvangst te nemen wat jou is toegezegd. Je hebt een check gekregen van onschatbare waarde, maar je moet er zelf wel mee aan de slag. Op het moment dat jij een volgeling van Jezus wordt, geeft hij jou als het ware een creditcard. Echt waar. De creditcard van de, je zou kunnen zeggen, van de bank van de hemel. Met alle tegoeden erop van dat wat God voor jou heeft gedaan, wat Jezus voor jou heeft verdiend. Maar als je die creditcard in je zak laat, gebeurt er ook helemaal niks. Maar als je met die kaart aan het werk gaat en je gaat hem cashen en je gaat langs en je gaat er actief mee aan de slag, dan zul je eens kijken hoe die tegoeden gaan stromen. Dan ontvang je die rijkdom ook die je hebt gekregen. Dus uh, het prachtige is dat uh, hemelvaart, dat Jezus is teruggegaan naar zijn vader en heeft na tien dagen woeie, zijn geest uitgestort en die blijft dat doen. En, en, en een wandel met God, en ontvangen van zijn kracht, is betekent, betekent dus dat je een, een leven leidt vanuit hemels perspectief. Van Jezus die aan de rechterhand van de Vader zit en waarvan jij als een dispenser, als een distributeur, als een ontvanger en doorgever, als een fakkeldrager noem het zoals je het noemen wil, die kracht die van hem is, door mag geven, uit mag leven, in mag zetten, aan het werk mag zien. ...naar de mensen om je heen. Um, weet je wat ik zo mooi vind? Nu de Heilige Geest op jullie gekomen is. Dat was die belofte. En daar staat letterlijk... ...een, een werkwoordvorm die staat van... ...iets is in het verleden begonnen... ...en gaat nog steeds door... Dus opnieuw zie je dat het een en al beweging is. Het is niet een staccato, het is niet van ik heb dat één keer gekregen... en nu ga ik met een hele zak vol geld op stap. Nee, ik blijf elke keer met die creditcard, ik blijf elke keer ontvangen... ik blijf elke keer door Jezus meegenomen worden met zijn reis in deze wereld. En dan geef ik het door, dan vertel ik het aan anderen, dan ben ik een ooggetuige. Dan vertel ik niet zomaar iets wat ik gelezen heb in een oud boek lang geleden... Of dan vertel ik niet zomaar wat ik heb gehoord van een interessante volgeling van Jezus die dichtbij me staat. Nee, dan vertel ik wat God zelf aan mij heeft laten zien. Wat Hij in mijn leven, in mijn hart heeft gedaan. Dat is ooggetuigen zijn. Dat je vertelt wat je gezien hebt en dat doorgeeft. En dat doet mij terugdenken aan, uh, aan Harinde. Harinde kwam, komt uit India. En uh, toen wij in Rotterdam net begonnen. Toen um, kwam hij op een hele interessante manier tot geloof. Er was een uh, andere jonge kerel die ook net bezig was gegaan met Jezus en met, en met geloven. Die viel alleen regelmatig terug. En op een dag zat hij in het café en was ladder zat. En terwijl die ladder zat was, wordt, vertelt hij het goede nieuws door aan zijn Indische vriend Harinde. En Harinde denkt, nou ja, toch maar eens een keer kijken naar wat hij aan mij vertelt. Dus die komt mee en die. Uh, komt een keer op zondag kijken, in net zo'n samenkomst als dit, als dit is. En, en er is iets wat hem raakt. En dan komt een tweede keer en dan komt een de derde keer. En die derde keer gebeurt er iets waardoor de kracht van God hem raakt. Waardoor hij, wat de Bijbel zegt, uh, opnieuw geboren wordt. Hij, hij, hij, hij vertrouwt zijn leven aan Jezus toe. Hij voelt dat Jezus echt is. En haar rinde wordt een stralende getuige van Jezus. En het is een paar weken later en ik, ik, ik zoek haar rinde op op zijn kamer. En haar kijkt me doordringend aan en zegt, Theo, ik heb iets ontdekt. En, en zijn ogen stralen, ik denk, van, nou, ik ben echt benieuwd waar hij nou weer mee komt. En haar kijkt me aan en zegt, Theo, nu ik een volgeling van Jezus ben geworden, heb ik ontdekt dat ik een pijplijn heb. Ik heb een pijplijn met God. Ik heb een pijplijn met Jezus. Ik heb een verbinding met God zelf. En weet je wat ik heb gemerkt? Die pijplijn moet je gewoon open houden. Het water moet gewoon steeds blijven stromen. Je moet gewoon steeds opnieuw in ontvangst blijven. Je moet zorgen dat je pipeline niet verstopt raakt. En als je zo leeft, dan gaat het goed. Nou, ja, hoe ingewikkeld wil je het hebben? Hoe ingewikkeld moet het zijn? En sinds die tijd hebben Harinder en ik een hele leuke groet naar elkaar toe. En als we elkaar zien, dan zeggen we tegen elkaar, how is de pipeline? Dat is een leuke vraag straks voor de koffie. Hoe is de pipeline? Goed mensen, um, in feite is deze dynamis, deze kracht van de heilige geest, wat er staat ook, wat gebeurde met Maria toen zij zwanger werd van Jezus. De heilige geest zal over je komen, stond er van Maria, en de kracht, de dynamis van de Allerhoogste, zal je als een schaduw bedekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig genoemd worden en een zoon van God. Waarvoor krijg je die kracht van de Heilige Geest? Tot slot, je krijgt die kracht om getuige te zijn voor Jezus. Je krijgt die kracht om voor hem te leven, maar je krijgt die kracht om de komende week mee aan de gang te gaan. En dat vinden we allemaal een beetje eng. Uh, gaan vertellen over wie Jezus is uh, naar mensen in onze kennissenkring, onze vriendenkring. Wat denken ze dan van me? Wat vinden ze van me? Nou, om getuige te zijn moet je dus over die hobbel heen. Maar opnieuw, als je het gaat doen... Als je ermee aan het werk gaat, als je ermee in beweging komt, dan begint het te stromen. En dan zie je het in de praktijk gebeuren. Dan ga je de aarzeling voorbij. Dan ben je, zoals Jezus die zegt, voor Hem getuige. En daarom is mijn vraag vandaag aan jou deze. We hebben allemaal een soort, denk ik, een soort innerlijke weerstand. Ergens, van ja, kan ik dat wel, is dat wel voor mij, past dat ook wel bij mij, zou dat ook bij mij werken, kan ik dat ook ontvangen, of, of is het echt ook voor mij. Dan wil ik deze vraag aan jou stellen, wat is groter, jouw eigen weerstand, jouw eigen onvermogen, of de kracht en de majesteit van Jezus, die zit aan de rechterhand van de Vader, om dit in jou. Uit te werken. Kortom lieve mensen. Op weg naar Pinksteren. Wil ik het jullie namens Jezus. Heel graag in zijn naam aanzeggen. Je bent als volgeling van hem. Onvoorstelbaar veel rijker dan dat je zelf weet. En dat is niet omdat je het zelf al zover hebt geschopt. Of omdat je al zover bent gegroeid. Maar dat is omdat Jezus aan de rechterhand van zijn vader zit. Gevuld met kracht. Gevuld met dynamiet. Gevuld met dynamis. En hij wil het aan jou. Nu. En de komende dagen en de komende weken kwijt. Hij wil het aan je geven. Hij wil dat je, zijn, dat je die bankrekening plundert, zou ik, zo, zou ik willen zeggen. Hij wil dat je hem gebruikt. Hij wil dat je er... Mee aan, de, aan het werk gaat. En zo zul je merken dat Oase Nieuw West steeds meer doorgroeit. Hier achter me zie je de kaart met al die plekken waar in Nederland 20 plekken, 30 uh, kerkplantingen, waar dit gebeurt. Maar natuurlijk gebeurt het op nog veel meer plekken in Nederland. En zijn er zoveel kerken waar dit aan de gang is. En de uitnodiging en de uitdaging ligt er namens Jezus. Ontvang zijn kracht. Leef eruit. En geef het door. Amen. Ik wil graag met jullie bidden. Vader, dank u dat deze belofte klaar ligt. Dank u dat u dit zo op zo'n fantastische manier bedacht... Dank u, Jezus, dat u daar zit aan de rechterhand van uw vader als overwinnaar. nadat dat u alle obstakels had opgeraamd aan het kruis. En dat u het daar niet bij liet en dat u toen niet zei, nu is het klaar, nu ga ik terug. Nu mogen jullie het verder zelf daarmee gaan uitzoeken. Maar dat u toen als klap op de vuurpijl het meest ongelooflijke belooft aan ons. Wat inderdaad te mooie is om waar te zijn. De kracht van uw geest waardoor Jezus deed wat Hij deed, waardoor Jezus kon doen wat Hij kon doen, dat die kracht ook in ons werkzaam is, woont in de persoon van uw geest. Heer, we hebben het nodig dat u onszelf laat zien hoe we dit in de praktijk kunnen gaan brengen. En wij willen ontvangen alles wat u hebt. Wij willen niets laten liggen van dat wat u voor ons in petto hebt. Wij willen alles in ontvangst nemen. We willen aan de gang met die creditkaart van het geloof. Om zo naar de wereld om ons heen te laten zien, Jezus, dat u leeft. Hier in Amsterdam, in Oase Nieuw-West, in onze levens. Amen.